Rusland heeft een raket in gebruik genomen die zo snel is... dat andere landen het nakijken hebben, zegt president Poetin. De avant-garde raket zou vijf keer de snelheid van het geluid kunnen bereiken. Poetin beschouwt de raket als een technologische doorbraak... die vergelijkbaar is met de lancering van de eerste Sovjet-satelliet. Zo zou het projectiel praktisch niet neer te halen zijn. De VS en Rusland zegt hun afspraken over wapenbeheersing in februari op. Sinds die tijd investeren beide landen volop in nieuwe raketten. Vandaag begint de vuurwerkverkoop weer. Vandaag, maandag en dinsdag kan er vuurwerk worden gekocht. En het afsteken mag dan pas vanaf dinsdag 6 uur s avonds. Verkopers zijn verplicht om veiligheidsbrillen, aansteeklonten en lanceerstandaarden mee te geven. Het weer, eventuele mist, lost de komende uren op. Het is wisselend bewolkt en het wordt 2 tot 5 graden. Morgenochtend kan die mist hardnekkig zijn, maar uiteindelijk is er overal zon en ook dan wordt het een graad of 5. Na het weekend is het minder koud en vrijwel droog.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 Disgusting. It's a pity they got else to do. Nee, klopt. We hebben, nou, ja. dit, we hebben ook helemaal niks anders te doen, gewoon. Echt, uh, nee, ja. slapen, dat, dat is toch allemaal niks doen. Nee, precies. Yeah. Goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het team is helemaal weer compleet als afsluiten van het uh, jaar 2019. Ja, heel goed, heel ja. goed. Ja, ik zal nog even na te denken wat er allemaal afgelopen jaar is gebeurd. Gelukkig heb je daar een Wikipedia van. Dus daar heb ik op zitten dus oh, scrollen, Want de helft is al je... vergeten oh, okay. gewoon. Ja. ja dus, Zo Hoe gaat het gewoon. Hè? Ja, precies, uh, noem even wat. Zo uit de blote hoofd, weten jullie iets? Het er is alweer al helemaal is voorbij, het is heel blank. Blank, alles ja. We gaan even wat inlezen straks. We gaan even inlezen. Ja, hoogtepunten precies. van het afgelopen jaar. Nou goed, het spannende ja, ja, We hebben een nieuwe burgemeester in Zandvoort. Dat, uh, Dat is eigenlijk al voor Zandvoort een Dat is wel belangrijk. Goed, uh, of een goed. dieptepunt, het is maar net hoe je het bekijkt. Het is nog wel even spannend met het andere dorp aan zee. Wat daar gaat gebeuren. Want ja, wat zat er in de toespraak van onze koning? Zat, zat dit er nou echt werkelijk in? Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Wat de fuck zeg? Heb je daar niet over nagedacht, gast? Om dat in je toespraak te doen. Nog één keer: Vrijheid is de vlam. Die in alle Nederlandse hartenbanden. Ja, oh, och, nou. mijn god, daar ben heel mooi emotioneel van. Nou, nee, dat niet alleen, maar dat wordt ook levensgevaarlijker dan Scheveningen. Die denken: dat ik zie nog wel, uh, er ja, moet vuur komen. We gaan er nog een aansteken. We gaan er nog ja. een aansteken. Potverdorie. Ik zeg: nou, ik maar mijn hart vast. Ik las wel vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf over uh, uh, Gabberhuis. Uh, dat hij uh, dat toch wel het vuurwerk flink aan het moet gaan leggen. Ja, en het is nu maar het moet test... je wel opschieten. Want, uh... Uh, nee, dit, voor dit jaar ja. gaat hij niet redden, maar nee. voor volgend jaar. Okay. Het verbaast mij elke keer weer dat, dat het nog niet is afgeschaft. Nee, want? Nou ja, het is slecht voor het milieu. Het zorgt voor een hoop fijnstof. Er komen veel slachtoffers. Ja. Uh, van alles wordt erop geblazen. En dat kost uh, heel veel geld om allemaal weer te repareren. Er nu toch twee mannen van 32? En dan was die ene was zijn ogen kwijt en die politie zegt van... Hallo, jullie zouden het toch wel beter moeten weten? Ja. man van 32, dat 32. week. Nee, dat gaat echt heel veel, een hoor. Een puntje ja. voor die mannen, in ieder geval dit jaar. Ik zie het gewoon met autonomie, als ik alweer bij een feestje ben. Zijn er zijn ook echt best wel volwassen mannen. Die gaan echt van alle dingen afsteken. Ik denk, gast, doe even normaal. En die komen weet juichend binnenrennen. Oh, ja, die ja. worden echt allemaal kinds gewoon. Je? Ja. Dat is toch wel leuk, mag ik er ook eentje? Ja, leuk. Ja, kan dan. Ja. Dan zeg ik, ja, dat is, die zijn van mijn zoon, die zijn illegaal, hè? Oh, dat, ja, nou ja, dat, ja dat, iedereen is wel eens ondeugend in het leven, zeggen ze dan. Ja, hallo, gast. <laughs> ik doe er niet aan mee. En als de dood, zeggen we maar dat er iets gebeurt, dat ik iets kwijtraak. Nou ja, goed, welkom bij het rijden. We gaan met tot en met tien uur slapgehouden. En hier een stukje geschiedenis. En wat krassen op de plaats. Hier eerst natuurlijk met Cage the Elephant. the fall. Ik heb afgelopen jaar een, een nieuw album uitgebracht met allemaal leuke plaatjes daarop. En die kan je hier verwachten in de zaterdagmorgen. Een beetje aparte muziek, altijd leuk. Ja, precies, daar ben ik wel een beetje van. Een beetje anders dan anders. Ja, gewoon echt. Zegt... Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Ja, precies, dat klopt. En uh, dit programma is daar een voorbeeld van dat Nederlanders toch allemaal heel anders kunnen zijn. En uh, als je het bij elkaar brengt, kom je tot echt geweldige ideeën om de maatschappij te redden. Althans, dat proberen we al jaren. Maar ik geloof dat het niet echt helpt. Nee, ook nee, ik zie nog even te lezen in een stuk van de Frapperhouse. Die minister van Justitie die is met vooral heel veel mensen... van politie en ambulancepersoneel in gesprek gegaan. En dan krijgt hij echt verhalen van mensen. Echt, dat ze ergens zijn, dat er zeg maar, vuurtjes worden gestoken. Dat er een, konijn, een hok met konijnen op het vuur wordt gegooid. Er wordt een man aangehouden die echt helemaal stuitert van de drugs. op zak. Uh, een gegeven moment zijn ze een man aan het reanimeren in een huis. Komt er een andere man binnen, die wil met zijn auto langs. Die kan niet wachten. begint een opstootje. Nou, echt allemaal dingen. Dit soort dingen dat je denkt, van ja, zijn dat nou, is het nou? Ja, nadig hebben ja, ja, komt het af en toe voor. En uh, gaan ze dit een beetje opstoken, uh, ja, uh, op een beetje groter maken dan het werkelijk is. Of het gebeurt het echt zo vaak? Maar dit zijn allemaal dingen die in één nacht zijn gebeurd, zegt hij. En uh, ja, het is sowieso uh, gaan ze daarnaar kijken. Ze willen de straf hoger. En als je uh, dieners uh, lastig valt, dan moet je daar een veel grotere straf voor krijgen. Ik zeg al jaren dat volgens mij dat niet de oplossing is. Er moet blijven gecommuniceerd worden. En je hebt soms te maken met, met toch mensen met een, met een verstandelijke beperking op dat moment. En ik denk dat je veel meer in die richting moet gaan kijken: dat je mensen uit de verstandelijke inrichting moet gaan praten. Om te kijken hoe gaan die met mensen met een verstandelijke beperking om. Weet je wel, want je hebt te maken met een randbewul gewoon. En hoe kan je die bereiken, dat die tot zinnen komt? Ja, je kan hem toch ook beetpakken met z'n allen. En dan op de grond werken. Maar als hij zijn pijngrens niet meer voelt, dan kan hij heel ver gaan hoor. Dus oh. dat zijn nog best wel uh, ja, dingetjes uh, die gedaan moeten worden. Maar goed, de, de totale vuurwerkverbod zit er wel aan te komen. Rutte zei het ook al, het is een kwestie van een paar jaar nog. En dan is het echt allemaal van de baan. Dan wordt dat één grote vuurwerkshow op één plek. Ach, als ik dit verhaal straks vertel aan mijn zoon, die nog op één oor ligt. Die wordt er niet vrolijk van. Die wordt er niet vrolijk van. Dan gaat hij nog even heftig, extra heftig doen om nog meer vuurwerk in te slaan. Voor de, de laatste jaren. Nou, ja, is hij, is hij zo'n... Ja, echt. Want echt, het, het is illegale vuurwerk, techt. dat heb jij niet gekocht, hè? Dat heeft hij zelf... Uh nou, dat heeft hij ergens, maar het is gewoon niet te achterhalen waar. Het is, uh, nou goed. Ik, ik vraag heb, me altijd af, ik, ik ben... Nou? Toen, toen ik die leeftijd had, ik wist echt niet waar ik illegaal vuurwerk vandaan moest. Ah, je hoeft hem oh. maar te googelen. schijnt het. Ja, ik wil het niet eens weten, hoor. Hij heeft... Nee, goed. We hebben natuurlijk ooit eens een. Uh... Ja, je distanceert je van hem. Ik, je? Nou, ja, we hebben zijn kamer schoongeveegd. En uh, nu hopen we dat het schoon blijft, natuurlijk. Maar ja, je kan ook andere plekken nog dingen verstoppen, hè? Ja, dat zit gewoon bij jou in. Uh... Ja, onder mijn bed liggen die stoelen. Dat nou. zoek ik niet natuurlijk. In die stoelen en zo. Uh, in die stoelen. Ja, maar die trek ik altijd allemaal uit elkaar. daar zou je toch tegen moeten komen. Nou goed, het is een uh, probleem waar meer daar ouders mee ik, te ik maken hebben. Ik zal nog bedenken. eens even naar die foto's kijken. Misschien zie ik nog ergens wat liggen. Ja. In die, die, die, die rommelige garage van mij. Ja, precies. ja misschien ligt het daar wel. Weet je, je moet het uh, soms... Uh... Dat, dat als er nu een brand uitbreekt, dat gewoon je hele huis gewoon in één keer weg is. Ja, gewoon een gat in die hele rij zo. Goed, daar stond het huis van Wilko. Goed, dus, uh, <laughs> daar staat er een mooi regio. Een bekende radioverslaggever van CFM Zandvoort. Oh, wat bedoel je? Hey? Nou, daar, dat, het dat was het huis van oh, Wilco Toebak ja. Ben ik zo'n bekende verslaggever? Oh, ja, ik denk niet in, niet in maar. Okay, Ik moet heb hier trouwens de... al wat eerste voorspellingen voor het nieuwe jaar. Oh, Dat is een Bulgaarse waarzegster, die heet Baba Vanga. En die, die, die is, oh daar hoor je alweer, 23 jaar geleden overleden. Yeah. Maar ze wordt wel de, de Nostradamus van de Balkan genoemd. Ze was blind en ze overleed 23 jaar geleden op uh, 85 jaar leeftijd. Die heeft de toekomst voorspeld tot 5079. Zou... En ze zegt ook, ze voorspelde dat Azië opnieuw getroffen zal worden door tsunamis, aardbevingen. Rusland zal voor Woest worden door een asteroïde. Ja? Genaamd de Trump, waarschijnlijk Ja. <laughs> ja dat zeg zo ik wees. zelf hoor. Ja. Ook beweerde ze dat er een aanslag gepleegd zou worden op Vladimir Poetin. En dat Donald Trump. een mysterieuze ziekte zou hebben waardoor hij doof wordt en een hersentumor krijgt. Oh. Maar ik vind het wel bijzonder. Vind dat ik wel bijzonder want ze is 23 jaar geleden overleden. Hoe wist ze dat Trump uh, dit zou ja, hebben? Dit maar, zei... nou, niet dat hij president is. Nee, maar goed. <coughs> Verder zegt ze, voorspelt ze dat de baan van de aarde verandert in 2023 en dat de Verenigde Staten in 2066... een klimaataantassend wapen zal loslaten op Rome... dat, tegen, dat dan door moslims gedomineerd wordt. Dan. Oh ja. Ja, dat is dan zo. Ja. Oh, dat is 2023, is over... Drie jaar. Nee. En dat ze in 2030 kunnen... 2000, nee, sorry. In kunnen ze tijdreizen. Ja, de tijdreizen. Ja, tijd dat Tuurlijk. was hem, dat ja, was ja. hem. Sorry. Ja. Oh, ja. Het wordt steeds beter. Kijk, het begin was nog wel dat ik dacht van... Ja. Ja. Dat kunnen? was al zeg maar, een open deur. Ja. Uh, en daarna ging ze gewoon, uh, ja, onzin verkondigen. Ja. Waarom ja. Dat betekent dat je kan reist in de 2300? Vier? Oh, ja, maar dat kunnen we wel lang, joh. Ja, ja, ik, precies. Ik daar daar zijn, zijn foto's van, van woensdag. Dus. Ja, daar ja. heb ik je foto's van gezien. Dat zijn ja. altijd dezelfde je foto's. Je hebt woensdag in de tijd gereisd. Ja, ja. ja. Ik, dacht, ik heb, ik heb ah, ja. eerst in de kerst, dus ik skip het gewoon. Een heel levige uh, leeftijd. Nou ja, die wacht, vier dagen. Tijdreizen kan natuurlijk wel. Kijk natuurlijk uit. Je kan het eigenlijk altijd vooruit in de tijd. Ja. Dat zou wel kunnen. Maar ik, goed. Uh, ik ben ook. Uh, ja. Ja. ja. Ja. Ik ga precies op diezelfde tijd. Het maar goed, lang, ik, maar... ik wil deze waarzegstendroep ze wel echt een keer lezen. Want nu wordt het. Waarschijnlijk heeft iemand naar die kwartreinen gekeken. En die heeft ze. Uh, van de Straden, op maar... of zijn manier heeft zich vertaald. En daar heeft hij eruit gehaald wat, wat, ja, wat zij misschien bedoeld heeft. Maar ik wil ja. echt de teksten lezen. Niet alleen maar iemand die daar een verslag van doet. Want ik geloof er niet zo heel erg in. Maar goed, Marcus, wat heb jij zo uit ja. het nieuws gefeest? Als we dan toch in de toekomst gaan kijken. Wat, gaan we, uh, qua, wat kunnen we verwachten het komende jaar qua ja. techniek? Dat yeah. is altijd natuurlijk wel interessant. Ja, nou, natuurlijk, 5G gaat uitgerold worden. Yeah. Dus dat, uh, daar gaan de aandacht wat uh, uh, uh, ja, ontwikkelingen in uh, komen. Uh, we krijgen de opvouwbare telefoons. Die... Wat, tot, tot hoe klein dan? Nou ja, uh, dat is dus een beetje de. Daar zijn ze nog een beetje naar aan het zoeken. Wat willen ze? Uh, de eerste opvouwbare telefoons waren toch wel eigenlijk tablets die je kon opvouwen tot een uh, gewone telefoon. Yeah. Uh, toen kwam uh, uh, Motorola met Racer. Uh, die eigenlijk. Ja, een, een standaard uitgevouwen een standaard telefoon was, zoals wij de, de smartphones tegenwoordig hebben, maar die je kon opklappen. Dus ja. Dat zou bij Samsung heeft nu ook uh, de nieuwe Volt aange, aangekondigd en die heeft datzelfde soort ontwerp. Ik denk toch dat het meer die kant op gaat, dus dat je uh, ja, je telefoon niet groter wordt dan dat hij nu is, maar opgeklapt uh, ja mak, toch makkelijker in je zak. Uh, maar goed, dat is, was. Die, die is toch vervelend. Dan kan je hem niet meer vinden. Is hij zo klein? Denk, Au, maar waar heb ik hem gedaan? Tegenwoordig zijn die, uh, zijn die telefoons zo groot dat uh, Ja, dat is wel. Ze uh, waren een tijdje natuurlijk heel groot. Toen werden ze heel klein. Ze dus konden niet klein genoeg. En uiteindelijk, ja, omdat iedereen natuurlijk bijna toch uh, 70% van zijn tijd achter het scherm zit, denk je zo, waarom zou ik hem eigenlijk zo klein uh, willen hebben? Ik moet er toch achter werken. Nou ja dat, is, uh, en ja, dat gaat dus nu. Uh, nou je ja, moet je eigenlijk gewoon zien. Je telefoon, die je kan dubbelklappen, klappen. Dat, uh, dat wordt de toekomst. Ja, nou ja, het is wel goed dat die dingen groter worden. Dan worden mensen allen natuurlijk hartstikke oud. En dan kunnen we het ook niet zo goed zien. En dus die schermen moeten steeds groter worden. Ja, ja. dit is wel heel lang geleden. Dit. dit is weer een andere tijd. Maar goed, het stukje techniek uit de toekomst. Wat gaat het worden? Eerst, Third Eye Blind. Screamer. don't know who that is, but I'm... Ja,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 Love some company Leeft. Ja, leuk, leuk, dit uh, Jake Dutt en het heet uh, Opendoor. Ja, het is sfeervolle muziek hier bij Toebak Leeft. Goedemorgen! Zandvoort! Ja, het is uh, even afwachten of ze straks uh, van locatie gaan komen, want soms, uh, de, de verbindingen zijn niet altijd even goed, maar daar wordt altijd hard aan gewerkt. Er zitten een team hier achter het glas al. Die maken zich op om straks de verbinding weer te leggen. Altijd uh, hoop respect ervoor, want het is altijd niet even makkelijk... Hè? zoiets voor elkaar te krijgen. Goed, het is uh, Toepak op de Radio. Welkom bij dit radioprogramma. We kijken de wereld in. Wat gebeurt er allemaal? Straks doe ook weer een stukje geschiedenis. Ja, wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 28 december. Ja, we was er even zoeken, maar er zit toch wel wat tussen, hoor. Er staan toch wel interessante dingen tussen. Moet zeker weten. Ja, zeker en ook weten. wat jarigen die we even bespreken. En ik, uh, ik kijk even naar team. Wie kan ik het woord geven? Oh, ik krijg ah, het woord. Je. je krijgt een teken. Oh, ja, wat voor aparte berichtjes we hebben. Ja. Nou, het is dus wel zo dat de afgelopen jaar, dus uh, nu pas geleden, is de eerste kerstboom geplaatst in de spookstad in de Oekraïne in Tsjernobyl. Oh. Oh. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Want uh, de voormalige bewoners die dachten: van nou, het moet maar weer zo zijn. En in de, foto hebben, even, sorry, in de boom hebben zij foto's opgehangen van hoe het leven er in de stad uitzag. voordat de bewoners uh, Pripyat, dat ligt dus, uh, in die streek, uh, hals over kop moesten verlaten. Ja. En het is in 1986 geweest hè? dat hij uh, is ontploft. Dat is dus gewoon iets van uh, 33 jaar geleden. Zeg ik Drie dat goed? Ja, 77 ja, ja. ja, ja, jaar. jaar en het is weer veilig daar. 77 jaar? Ja, zou het, zou je denken? Ja? Oké, okay, dat is toch te overzien. Ja. Maar ja, er zijn dus 135.000 mensen geëvacueerd toen... in een straal van meer dan 30 kilometer rondom Tsjernobyl. Uh, yeah. En die evacuatie begon pas na 24 uur mede... doordat de autoriteiten van oh, de sovjet unie oh, ja. Uh, heel veel uh, uh, dingen achterhielden. En uh, duizenden mensen zijn omgekomen. En uh, op de dag zelf... kwamen 31 mensen om het leven. Maar het is nog steeds onduidelijk... hoeveel ja, ja, mensen ja, indirect ja, ja. door straling zijn gestorven. Er zijn verschillende verhalen over, ja. ja, en ja ik, weet, ik kan ja. wel herinneren dat Katja... Uh, die die even deed van Pride voor je Die ofzo. Ja? Dat zij daar toen heen geweest is. Ja, dat ze toen ook zo'n feste pak zo uh, alles. Veel, heel, heel veel presentatoren zijn er naartoe gegaan natuurlijk. Om het te, even ervaren. Even voelen. Het, de vereniging van de wereld. Ja, ja, ik, ja. ik zou daar best wel een keer heen willen. Eigenlijk die, die, die ja? serie over Chernobyl, want zo moet je het eigenlijk uitspreken. Chernobyl! Uh, dit is echt een aanrading. Hij was op Netflix. Ik heb hem toevallig gezien als vliegtuig. Toen had ik oh. door rust. geen kant op. Toen heb ik hem gekeken. Die Chernobyl, ja. En dat is echt wel aangrijpend. En ik heb wel meer respect gekregen voor de Russen. Want ja, ze zijn wel met elkaar heel sterk. En ze hebben ook Europa een beetje gered. Hè? Ook al waren ze in het begin een beetje dwars en wilden ze er niks van weten. Nee, er kan niks in de hand zijn. Nee, en dan moesten er een paar mensen op het dak gaan kijken. Die moesten even naar binnen kijken. Zo. Ja, die zijn allemaal dood gegaan. Dus ook al kijken. Oh, ja. De koor is uh, blootgelegd. Dat was de ja, vrouw, De kern. Ja, de kern. Ja, ja, ja. En uiteindelijk, uh, toen gingen ze hem dichtmaken. En dan ook al die soldaten die ingezet zijn om 21 seconden puin in dat gat te gooien... om van het dak af te halen. Daar en die, zijn die moesten er echt, dan 1, 2, seconds, binnen 21 seconden en, weer weg? Ja, en dan moest je, had je helemaal. Uh, en kleding aan. je allerlei dingen heen. Uh, en oh. dan, uiteindelijk, uh, dan kon je het nog overleven. Maar goed, de, de, uiteindelijk van die serie werd ook verteld... het waren 30 doden... of het waren er misschien wel 20 of 30.000 ja, doden. Ja, dat, ja dat was... die de gevolgschade. schaden. Ja, en was... ook alle mensen die natuurlijk... Uh, zwanger waren, die uh, alle dames... Ja, die hebben steeds. natuurlijk slechte kinderen gekregen. En dat ja. soort dingen. Want, uh, en die weet gewoon niet wat voor levende wezens... daar nu nog rond zijn. Dus die serie kan doorgaan van... wat, wat oh. leest daar allemaal nog en wat is daar... Misschien helemaal gemuteerd en zo, hè? Dat wordt dan okay. een beetje zij sphinx achtig Ja, ik was zeggen, je hebt echt even veel series zitten kijken. Ja. Wat wel handig is trouwens met ja? een kerstboom. Je kan er lampjes in doen en die branden gewoon ja, vanzelf. Ja, vanzelf. Ja. <laughs> ja, dat is wel heel dat, handig. Dat, ja. dat, denk, dat denk je dan, dat weet ja, ik niet helemaal. Jazeker. Dat ja, is, is niet zo, maar het klinkt ja. leuk. Ja. Ja. Ja, ja uh, hoe weet het? de Nederlandse politie uh, die gaat overstappen op e-bikes en e-scooters. E ja. En natuurlijk, ook zij moeten mee met de, met de, nieuwe, techniek. met de nieuwe technieken. En uh, om het milieu denken. En uh, dat doen ze bij, uh, bij Nederlandse merken. Ze kopen onder andere uh, uh, bij uh, Acel, Greenmo en Santos. Uh, wat Nederlandse bedrijven zijn. En uh, ja, het gaat om uh, um een bedrag van rond de 1,6 miljoen euro aan uh, elektrische fietsen en scooters. Oké, okay. nou ja, het is ook logisch dat ze dat doen. Ik bedoel, die dingen gaan loeihard. Dus ik wil, waarom zou het niet doen? En het is het milieu bewust. En je hoort ze dan ook even niet aankomen dan, hè? Of zullen nou ze ja. ook een sirene op, uh, op een fiets doen? Um, ja, weet ik niet. Nee, Weet ja, ja, nee. ik eigenlijk niet. Ik denk wel altijd, mensen denken altijd, ja, nee, maar dan ga ik dan koop ik een. In plaats van dat ik gewoon ga fietsen, neem ik een elektrische fiets. Ja? En dan ben ik goed voor het milieu. Ja. Ja, zo werkt het ja, nee, maar dat moet nee. ergens een begin gemaakt worden. Ik heb wel meer discussies ja, maar je, met mensen. Als, als je gewoon altijd overal heen fietst en je gaat opeens een elektrische fiets fietsen, ben je niet goed voor het milieu. slecht voor het milieu. Ja, ja oké. Okay. Als, als je vanuit de, de auto op een elektrische fiets staat, dan, ja, dan ben je goed voor het milieu. Ja, dat is dus waar. Dus ik mag geen elektrische fiets aanschaffen, want nee. ik heb geen auto. Nee, ja, ik mag het wel doen, maar dat is niet, het dus is niet per, definitie, per definitie beter voor het milieu. Nee, het dan, is beter dan, voor het milieu van mijn lichaam als ik het nog niet doe ook. Wel. Ja. Nee, ja, voor mij moet je gewoon meer in beweging blijven. Ja, ja. dat ja. is ook zo. Is ook zo. En, uh, maar je... het is net dat steuntje in de rug als je tegenwind hebt... dat je dan toch net even fijner ja, rijdt. maar het is zo'n sport. Ah, heel was... veel mensen denken van... ja, dan ga ik wat meer bewegen. Nee. Van fietsen ga je sowieso niet, uh, word je niet echt uh, gezond. En dan moet je wel heel veel fietsen om gezond te blijven. Ja, op zich... Uh, uh, kijk, het is gezonder dan in een auto zitten. Ja, dat is waar. Maar goed, dat zijn wel andere stappen. Uh, als jij uh, vanuit de auto... Uh, elke dag met de auto naar je werk gaat... en je stapt nu op zo'n elektrische fiets, zeker zo'n speedpaddler... en je gaat gewoon met 40 km per uur op naar je werk toe. Ja. Ja, ja, ja, dan beweeg je, dan, je meer dan dat je in de auto zit. Dat is zeker waar. Dan beweeg je meer dan dat je in de auto zit. En het is beter voor het milieu. Maar als je dan, als je altijd met je fiets naar de supermarkt toe gaat... en nu koop je een elektrische fiets... dan ben je niet beter voor het milieu. Precies. Nou, neem me mee voor volgend jaar, hey, dames en heren. Blossoms hebben een nieuwe CD uit. Die heet Foolish Loving Spaces. Keeper a ...van Blossoms... ...en je zit te denken van... ...ja, het zal maar wel, maar uh, heb een gehad? Is, ja. <coughs> hebben ze ooit dit een gehad met dit? Ja, ze hebben ooit gehad met dit. Charmed. Ja, zeg je nog ik heel veel. moet ik er midden mee... Oh, deze Ja, dat zeg je nog niet wel Maar goed, ik had even het uh, refrein er even uit moeten knippen en plakken... ...dan had het wel uh, tot de verbinding gesproken. Goed, het is er alweer tijd, want het is namelijk half... ...en om half moet ik altijd... ...Zandvoortse berichten. Ja, en nu ook. Vertel. <laughs> Marteel. Ja, ja spraakma maak... Zo. spraakmakende panelen aangepakt. Yeah? Het uh, met zwarte uh, doeken die de ijsbaan vanaf uh, de straatkant uh, uh, onzichtbaar maakt, yeah? uh, zijn van uh, vrolijke Zandvorse afbeeldingen voorzien. De zwarte panelen waren vooral uh, op de social media het uh, gesprek van de dag. Er ja, waren tientallen opmerkingen op diverse social media verschenen over de panelen. Men vond het uh, een uh, ongezellig gezicht. Uh, voor de Zandvoortse krant werd uh, regelmatig gevraagd waarom dit uh, ja, eigenlijk zo was. Nou ja, om dit op te lossen hebben ze dus uh, panelen geplaatst, met daarop uh, uh, ja, een, uh, een luchtfoto uh, van Zandvoort met uh, mooie gefotoshopte uh, uh, meeuwen erin. Oké. Okay. En uh, ja, het ziet er een stuk gezelliger uit dan uh, de zwarte panelen. Maar dus waar, dit, waar, dit waar, voor volgend jaar gebruik ik het als advertentieruimte... en laat mensen uh, de mooie advertentie van hun oh, bedrijf ja. erop zetten. Ja. ja. Maar, maar die moeten wel goed gekeurd worden op leukheid, mooiheid leukheid, ja. en zo. Misschien ja. weer zo'n nou afbeelding van Zandvoort hoe het vroeger was. Ja. ik, snap, Dat ik vind ja, het ja, zo niet. leuk altijd. Ik snap alleen niet waarom ze een zomerfoto hebben genomen. Ja, je hebt ook mooie winterfoto's van ja. stand Zeker ook van ja. het gasthuisplein en zo. Echt wel heel leuk. Maar goed, wat was er nou tegen, om, daar zeg tegen te, om die schaatsertjes daar te zien? Is dat, was dat. Uh... Nee, ja, ja, dat nee, is nee, nee, dat was het niet. Het was uh, dat ze ook. Uh, die generatoren en alles. Die stonden oh. Voorheen stonden ze eigenlijk altijd om de hoek. Yeah. In, uh, op de kleine. Heet dat. Yeah. En, uh, nu, ja. En nu is uh, de, dat restaurant weer open en alles. En er is daar nu ook uh, een, een nieuw restaurant met een terras en alles. Dus daar kan het niet meer staan. Dus ik denk dat ze het een beetje weggemoffeld hebben. Aha. En ja. Uh, ja, daar hebben ze dan even van die hek omheen gezet. Ja. ja dat, uh, ze hebben het nu een beetje opgeleukt. Nou, volgend jaar moeten ze gewoon uh, panelen uh, verhuren als ze reclame. Okay. Voor allerlei bedrijven als ze slim zijn. Maar dat ze dan wel in, hoe moet dat, uh, inspraak hebben in wat, uh, wat voor... Uh, dat het niet alleen heel groot... Een groot bouwbedrijf staat ofzo, zo, maar dat er gewoon een mooie. Ja, Leuke ah, ja, tekening staat van dat bedrijf of zo. Je kan natuurlijk gewoon een, uh, een reclamebord. Uh, ontwerpen waar gewoon de logo's van sommige bedrijven op kunnen. Ja. Er schijnen heel veel sponsors te zijn hè, voor het uh, IJsbaan. Ja, ja, ja, dus die kunnen ook gewoon opzetten voor de trom. Ik het ga zo een, in ieder geval even kijken. Het was hier gewoon een drukte van welste bij de drukke sprookjeswandeling. Het was uh, succesvol. Er waren meer kinderen. Er waren ook veel meer kinderen verkleed. Veertig liepen er wel mee. Er ja. was ook een poppenkast in de kerk. Ja, dat is sowieso altijd een poppenkast in de kerk. Dat denk ik sowieso al, uh, vind ik echt verbazingwekkend dat er nog mensen op afkomen. Maar goed, uh, Stichting Zandvoort Vierdaagse heeft het al georganiseerd. En het waren zeer te het was de achtste keer. En dit keer was ook de forse jacht eraan vastgeplakt. En het centrum van Zand was, was bijna te klein. Het barstte uit zijn voegen. Ja, daar moet ik zeggen. Hans, heb... Hans, Hans Witje was er, een uh, grietje sneeuw... en een uh, rood kapje was er, Zwaarder waren er allemaal. Ja, en er was ja. ook een dikke Siaans zangkoortje. Ja, die heb ik gezien. Ja, en, uh, Wie stond er nou tussen? Daar nou, stond ik tussen. Ja, dat dacht ik wel. Maar het leuke is, dat hij staat dus onder de oude naam, Icantatori Allegri. Maar ja. hij heet dan nu Kantoren. Leti. Ja, dat is, lekker, dat is een lekkere er lekker. recht op of zo, op die andere naam? He, nee, nee. nee ja, oké okay. Maar uh, het koor heeft dus in de aanloop naar weer op diverse locaties gezongen. Ook in... Uh, in uh, Haarlem zelfs. Okay. En ik heb begrepen dat zo de opbrengst iets Zo Zijn jullie helemaal naar helemaal Haarlem gegaan? Ja, regionaal. En de, de, de, de, de opbrengst is uh, iets van rond de 1300 euro, begreep ik. Zo ja. even snel. En uh, het was wel, wel heel lekker. mooi in combinatie met, uh, met de sprookjeswandeling. Dat ja. was het gewoon heel sfeervol. En het was gelukkig relatief droog. Af en toe regent het wel een beetje. Maar het gaf wel een extra uh, dimensie. Nou, je wil allemaal hoofdedsters op. Ook je broer ziet er leuk uit met die jas en die hoed op zo. Jazeker. Goeie baard ook erbij, zeg. Goed ja, hè? Ja, die ja. heeft die speciaal laten groeien. Ja, mooi bekeken. Ja, de komende nieuwjaarsduik is de 60 e editie alweer. In verband met het jubileum komt uh, de Sandvoortse traditie terug naar de plaats waar het op uh, 1 januari 1960 begon. Van de rotonde ten. Voor de rotonde ten hoogte van uh, het Plein. De eerste Nederlandse uh, nieuwjaarsduik werd gehouden in uh, 1960 in Zandvoort. Dat gebeurde toen uh, ja, vanaf deze plaats. Uh, de zwemmers uh, moesten zich uh, in de auto omkleden... en gingen na de duik snel uh, naar Haarlem... om uh, in de kantine van, uh, van zwemclub Noord 59. Noord, denk ik. New York. New York. Het, ja. ah. uh, die duik, uh, die ja. de duik organiseerde uh, onder aanvoering van OK van Batenburg. Uh, ok van Waterburg. Ok, ja. Okkie. Ok. Is dat echt een naam? Ok? Ja, ja Ik ok. denk het, ja. Okkie. Doe me denken aan Okkie. had vroeger een striproep van Okkie of zoiets. Nou ja, goed, dus is het is natuurlijk wel even uh, de vraag of ze straks uiteindelijk weer teruggaan naar de oude plek. Want het was ooit natuurlijk door de uh, allround uh, uh, uh, uh, uh, strandpaviljoens die toen een uh, jaar rond uh, open bleven. Uh, moesten alles ver, verplaatsen. En op de plek waar ze begonnen kwam uiteindelijk uh, uh, zijn, uh, noem je dat, uh, beachclub nummer 5. kwam daar... En die zit nou niet echt... Uh... Of nee, daar, daar zaten ze vroeger. En nu zijn ze uiteindelijk weer naar de haven geloof ik. Ze zijn hier gewoon aan het verplaatsen. En ze willen weer terug naar het oude plek. Uh, helemaal naar het begin weer. Ook uh, na de 60e editie. En uh, daar zijn ze het nog niet zo blij mee met die Strandpavillon, Want die hebben sowieso worden wij gebruikt als verkleedruimte. Dat, uh, dat zien we niet te zitten eigenlijk. Nou ja, goed, man. dat is zover de Zandvoortse berichten. Volgende uur hebben we veel meer. En uh, elke natuurlijk op die landenkeuze nog. Dames en heren.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 Politics. En play on. Ja, wat een heerlijke muziek ook gewoon, hè? Nooit meer doen, hè? Nee, sorry. Ja, ik, ik doe nooit zo vaak uh, reggae, maar om te zoveel tijd. En uh, rond dit tijd, uh, ja, een beetje in de decembermaat, krijg ik altijd te maken met allerlei feesten. Ik vier altijd kerst bij de familie uh, en bij de schoonfamilie. En ook natuurlijk en uh, nieuw speel, uh, speel ik ook altijd mee met allerlei feesten en zo. dan kom je echt de meest vreselijke muziek tegen. En soms dan, dan ga je erin mee. Nou, nu ging ik ook even mee in dit soort muziek. Soms is het een beetje leuk, vrolijk. Het kan zomaar leuk zijn. Ja. Nou, ik zou ook vertellen. Top ik, ben, 2000 uh, vind ik altijd lastig. Ik ben in Brabant geweest met ja. de kerst. Ja. En ik ben daar voor, uh, voor het eerst naar een, een, een kerstmisdienst geweest... Op, op de ochtend van de Eerste Kerstdag. Ja. En wel bijzonder. En uh, een, een, een, een, misdienaartjes en heel veel vier ook. En een uh, acolyte. Dat is nog zo'n extra man die, uh, die uh, dan de, de Bijbel mag dragen naar binnen... En uh, je zag ook echt allemaal mensen echt een beetje kuchen. Want echt was echt niet normaal hoeveel wieren er werd Ja, Ja, schijnt is, een kerk, is toch een kerk ontruimd uiteindelijk toch? Omdat er stikstof of noem je ook weer het zuurstof vieren. te ja, ja, ja, we waren echt, mensen wel echt Mensen waren echt ziek ja. uh, en uh, beroerd. Nou, we hadden er ook best wel een beetje moeite mee. En ik zei nog tegen mijn vriend van nou, het was zo misschien ja, dat ze dat vroeger deden tegen de luist. Want uh, kijk, als de mensen vallen nog niet om, maar de luisteren gaan wel dood. En die kunnen er niet tegen. Nee. Dat is de befaamde kanarie in de, in de kolenmijn. Maar uh, het was wel bijzonder. En uh, het leukste was wel dat uh, de priester aan het eind zei: Hij gaf de zegen. Dus nou ja, ik ben er weer helemaal zonder zonde. Maar die zei ook: van, Ga lekker wat drinken. En, uh, want als we goed katholiek betaalt, houden we wel van een drankje. Ja, nou, de hele kerk zat het echt te beamen. Dat was wel heel leuk. Het klinkt echt als een heel oud en, he? en het oude, Ja, Het was gewoon leuk om daar te zijn. En een prachtige kerstval en zo. Het was echt, uh, echt leuk net, om mee te maken. was vroeger. En, en er staat wel altijd te klaag in de preek over de Lidl: dat, uh, dat het feestbrood was. En uh, dat het voor deze feestmaand. Nou, dat vond hij heel erg vervelend. Dus uh, dat vond ik wel heel leuk om, uh, okay. om mee te maken. Ja, ja goede oude tijd zeg in de kerk. Ja, maar, ik voelde echt alsof ik inderdaad weer jong was. Dat ik ja. een jaar of tien was. Ja, goed. Uh, ja, sowieso moeten ze daar naar kijken. Natuurlijk moet metingen worden gedaan in de kerk. want ze natuurlijk als weer ook gaan doen. En uh, kaarsjes ja. aansteken. Ja, op een gegeven moment is de zuurstof verkort. Ja, maar wat het maar mooi goed. is gewoon wel, want het is in Brabant. En als je het verschil ziet tussen daar en, in, en uh, hier in Zandvoort... Het is daar echt vol en uh, heel veel kinderen en uh, die gingen allemaal kruipen. De, de Bijbel negen. belt, hè? noemen ze het niet voor niks? Nee, dat is niet daar, joh. Dat, <laughs> dat is heel, dat was heel erg anders. Dat is heel erg anders. O, nou, maar het was o. leuk, het was een boeiende, boeiende ervaring. Ja. Nou goed, We zijn nog een stuiptrekkingen van het geloof. Nou. Ja, en dit jaar uh, zijn de 500 rijkste mensen ter wereld weer een stukje rijker geworden. Huh? Uh, afgelopen jaar waren, werden, ze, werden ze gezamenlijk 1,2 biljoen dollar erbij. Er waren ook wat mensen die minder rijk zijn geworden. Zoals uh, Jeff Bezos, van, uh, de oprichter van Amazon. Nee, die is gescheiden. Ja, die is yeah. gescheiden. Heeft hem uh, 9 miljard dollar gekost. Oh, uh, ja, Maar hoeveel miljard had hij? Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk heeft uh, uh, zijn vrouw uh, is er vandoor gegaan, zelfs met 35 miljard dollar. Oké. Okay. Wat moet je ermee met zoveel geld? Uh, nou ja, ze heeft ook een groot deel uh, aan. Ja, dat aan het goed had doel ze beloofd, ge, ja. Uh, ja. Ja, ja. Uh, Gegeven. Aan een goede um, Een goede doel, ja. Oh, dat vind ik wel goed, ja. Bill Gates uh, uh, is. Uh, hoe heet het? Uh, sorry. Uh, ze hadden 116 miljard dollar, waren ze bij elkaar waard. Uh, uh, Jeff en zijn, uh, en zijn vrouw. Nou, inmiddels uh, is Bill Gates weer de, de rijkste. Uh, uh, hoe heet het? Uh, op de 100. lijst. Met de 113 miljard dollar. 100 miljard? Hè? Geen miljoen hebben we het over gewoon. Ja, het is echt niet normaal. Wat moet je ermee? Als ik 100 euro ja. even in mijn zak, vind dat ik dat wel veel. Er staan ook uh, twee Nederlanders uh, op. Uh, Frits Goldberg staat op de 443ste plek. Uh, met uh, uh, uh, 900. 83 miljoen dollar. Oké, okay, die heeft een miljard niet uh, eens. Uh, Nee, sorry. Uh, ja, toch? Die heeft een miljoen toch. Als kan die op de 400ste zoveel plek staan? Nee, hij heeft... Uh, uh, sorry, hij heeft 4,8 miljard dollar. Oh, wow. op de wacht, even, wacht even. Een Nederlander? Dan ja? sta je op de 400ste plek en heb je even goed in goed zoveel ja. miljard? Hij, nee, hij... Uh, uh, nee, hij werd 983 miljoen... Dollar rijker. Oké. Okay. Ja, ja, ja. oké. Okay. Oh, en oh, uh, hoe weet het, mevrouw Heineken? Die, uh, die staat uh, daar nog wel een stukje boven. Die staat op de uh, 85ste plek met 16 miljard. Oké, okay. wat een bedrag ook allemaal groot. Goed. Goed. Die, die mensen zorgen er ook wel voor. Heel veel goede doelen nog. Dat die uh, draaiende blijven en dat ze uh, nou, goed investeren. Ze moeten eerst, eerst trekken ze het geld uit de maatschappij. En uiteindelijk gaan ze weer heel veel teruggeven. Om toch dat, dat schuldgevoel weer af te kopen daar komt het toch eigenlijk een beetje op neer uiteindelijk. Ja. Nou ja, ik, ik vraag bedoel... me af en toe wel eens af. en ze zeggen wel eens van uh, die 500 mensen die dan uh, op die lijst staan. Dat die met elkaar dan misschien wel uh, uh, meer dan de helft van het totale vermogen van de wereld in handen heeft of zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Als het niet die ja. kans meer is best dan wezen. Ja. Ja. Je hebt altijd de 20-80 regel. 20% van de mensen, 80% van, de, van het geld die men in zijn bezit heeft. Weet ja. wel? En dan, ja. als je het dan nog verder verfijnd naar de top dan is het nog uh, heel veel, hoor, wat die, uh, wat die laatste 5% heeft. Goed. Ja, dan word je echt, uh, nou ja... Dat je denkt van, nou ja, weet je... Het gaat om tevredenheid in het leven. Als je tevreden bent hè, in deze kerstdagen, dan uh, ben je al een rijk mens. En ik heb het idee dat die hele rijke mensen eigenlijk nooit tevreden zijn. Dat mm. weet ik niet. Ik, ja. ik, ik weet niet of het, uh, Nee, ik weet niet of Als jij gewoon je, je pastie... Alles wat je hebt, heb je last van, hè? Dan word je... Uh, je moet alles regelen, en je hebt een grote kans dat je belazerd wordt of wat dan ook. Ja. En ik denk dat dat gewoon best het is hard werken om te zorgen dat je kapitaal intact blijft. Ja, maar ik denk. Zich, ben ik denk, jij nou een keer VVD-stemmer geworden of zo? Nee. Dat juist, was je al. Ik, ik vind juist dat het niet, uh, nee. uh, niet oké okay is. Ik, uh, ja. Ze zeggen wel als iemand die heel rijk is, die steelt van de rest van de wereld. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk als je... Dus uh, PvdA Ja. Ik denk de mensen die, uh, die zo rijk zijn geworden... die zijn dat niet geworden omdat ze rijk wilden worden. Maar over het algemeen omdat ze iets doen... waar ze met volle passie ja. aan werken. Ja, die, die vind daar, ik leuk. En want oud-geldrijk oud vind ik, oud ik niet leuk. Oud-geldrijk ja, vind ik niet leuk. De erfgenamen okay. van die mensen, die vind ik niet leuk. Nee, oké, okay, dat zou kunnen. Dat zijn die van die verwende gasten en zo. Nou, sorry. Ja. Maar laten we weer een leuk muziekje stemmen. dat is we weer een beetje vredig geworden in ons hart. Oh, dat is echt Na de geld... kerst, we hebben dit kerst gehad. Nou, ik hoor het al. Over het geld gaat is toch een tierpunt bij, de, hè? Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat is, toch... nou, het is maar... gewoon jaloer. Ja, gewoon jaloer. Oh, je, je had het het? graag meer. Nou, ik weet het ook niet. Ik hoef niet zo heel veel geld te hebben, hoor. Ik bedoel, nee, ik heb... ja, precies. Ik, hoop ik wil niet hoor. zeggen dat ik genoeg geld heb. Ik kan altijd meer. Maar ik bedoel, nee, ik ben tevreden. Ik ben echt tevreden. Ja. Ja een stukje geschiedenis wat gebeurde door de jaren en wie zijn er allemaal jaarlijks? Jazeker. Eerst maar even Line Cordoyle Robbery. Another weekend, a new story. I found a diamond in the darkest man. We started speaking a small talking. In a blink, and I can barely sleep. Mm, yeah. So got her lipstick on my cheek. I turned around, she vanished in a blink. She haunted me, and I can barely sleep. Wat een fijne muziek. Ja, ook een beetje fout eigenlijk. Lime Corridor. Hey, there's a robbery. En uh, dat wordt misschien ook wel het jaar van, uh, 2000, of van 2020. Zo, dat is eigenlijk wel mooi om het zo uit te spreken. Uh, dat alle, de, de, noem je dat, pinautomaten gewoon worden afgesloten. En zeker als er nog een paar open zijn, die zijn na elf uur s'avonds... zijn ze gewoon niet meer te bereiken. Oh. Dus, uh, ja, dat is uh, eigenlijk het nieuwe. Dat is wel slecht voor het uitgevoerd Voor ja, Volgens mij is Alkmaar daar een beetje verantwoordelijk voor. Want in Alkmaar zijn echt een korte tijd... Twee dagen achter elkaar. Of drie dagen zijn er heel veel rampkraken geweest. Ofwel van die... Van die... Oh, maar in de, in de, in de oudejaarsnacht? Nee, gewoon afgelopen maanden. In één oh. maand, dus week tijd zijn ze vol met twee of drie pinautomaten in Alkmaar. hebben ze toen opgeblazen. Toen dachten ze van, hé, hey, hier moeten we iets aan doen. Want vooral ook, sommige pinautomaten zitten op een hoek van de straat. Hè? En dan heb je erboven heb je, zeg maar je appartement. Leuk uitzicht. En dan gaan ze dat ding opblazen. En dan zeg je, appartement hangt dan zeg, nog op een paar uh, steentjes. Uh, hangt hij nog uh, zo boven de straat. Uh, dat denk je denkt, wat de fuck. Ja, yeah. nu nog leuk uitzicht. Ja, Ze nou. dus moeten gewoon die apparaten of in een kroeg zetten of in een winkel of ja, zo. Weet dat misschien dan, uh, wel weet je wel. Dan is het gewoon achter een deur en uh, dan is het niet zo uh, duidelijk te zien en zo. Nee, nou goed, dat zou een idee kunnen zijn. Dat je denkt van, uh, huh, niks aan de hand. Is er is geen bom of zo. Nou, nee, nee. Ja. Die vuurwerk. Goed. Ja. Uh, ja, wat nog meer? Ja, afgelopen week hoopte te doen over de NPO. Natuurlijk Marguerite van der Linden. Dat is natuurlijk de, de vrouw die uh, M, M presenteerde. Ja. In, op de tijd van Matthijs van Nieuwkerk van, uh, 7, uh, nee, of van 7 tot 8. Die heeft natuurlijk nu s'avonds laat heeft een televisieprogramma. Mensen van M. En in dat programma had ze natuurlijk... Uh, ja, die eerste bruidje had ze uitgenodigd. Daar heeft ze geïnterviewd. Ge ge ge ge ge ge ge Deze Laura H. Het kalifaat, kalifaatmeisje. Uh, het wordt een soort jankverhaal. Er wordt gezegd dat ze, dat ze er niks aan kon doen en zoiets. En dat ze ook een man had. En er wordt heel veel aandacht aan besteed aan haar uh, dramaverhaal. Terwijl eigenlijk wat ze allemaal veroorzaakt, waar ze aan mee heeft gewerkt, daar is geen, geen aandacht voor. De slachtoffers van de IS die worden eigenlijk helemaal niet benoemd. Iedereen valt erover, ook op internet en op Twitter. Er was echt heel veel. Uh, een commotie over... Oh. over waarop Dorenborst ook denkt... jezus man, alles voor de kijkcijfers. Echt. Dat is allemaal begonnen destijds met Willem Holleder op de televisie. Dat was ook wel interessant. Dus laten we nog eens even wat gekker doen. En dit soort mensen uh, uitnodigen. En uh, ja, het is natuurlijk wel, het is wel maf. Het is, aan de ene kant zijn ze ook wel slachtoffer. Maar aan de andere kant, ja, wat hebben ze allemaal niet aangericht? Uh, moet je dan weer altijd maar weer... kijken of je ergens een slachtoffer in kan vinden... Of die mensen ook gewoon een beetje doodzwijgen. Maar goed, was, uh... jullie hebben het waarschijnlijk niet gezien. Ik heb fragmentjes ervan gezien. Nee, Ik ben deze week, uh, ik heb bijna tv gekeken. Okay. Ik zat natuurlijk uh, ergens in een resort. In een resort? Oké, okay, klinkt ook niet goed. Wat nee, voor een resort dat... was dat? <laughs> nee hoor, ik zat in een niet van huis. Gewoon heel lekker in de bossen. Gewoon lekker relaxed. Ja, je zat blijven in je huishuis. Is dat zeg toch of niet? Ja, ja zoiets, nou, een beetje. misschien ja. wordt het daar wel voor gebruikt. Ja, ja. nou goed. Maar goed, maar het is bij Karo en NCV. Een klap in het gezicht van de slachtoffers. Ja, ik denk niet dat Van de Linde zich daarvoor heeft laten gebruiken. Dat je denkt van, echt waar doe dat dan niet joh? Dat weet je toch? ja ik bedoel, Natuurlijk moet je die mensen uiteindelijk weer in de maatschappij opnemen. Dus je moet er een beetje in kunnen leven in een, in een situatie. Maar als je hem helemaal op een voetstuk te plaatsen. Dat je denkt van, oh ja, ik snap het ook helemaal. Ik bedoel, iedereen heeft ook wel eens een... Een, ja, een missie, een visie in het leven. En dat is ook je eigen vrijheid van mening. Dat, dat je visie mag uitleven. Als je het maar niet in ons land doet. Hè? Dat is best leuk als je ideaal Not in hebt. my backyard. Not in my backyard. Ja. Zoiets. Nou, het is nu net kerst geweest. Ja. Maar uh, in uh, Amerika was er een uh, man. En die heeft een bank overvallen. En uh, hij, hij kon eigenlijk best wel voor kerstman doorgaan. Maar hij uh, strooide op straat strooide met die bankbiljetten Die hij net had gestolen van de lokale bank. En hij had wel met een wapen gedreigd in de Academy-bank. En, en hij had 10.000 dollar aan contanten. Voor Nou ja, 10.000 was ook niet echt heel veel. Nee, dat valt er wel mee. Nou, en uh, hij begon dus uh, het geld uh, uit te strooien. En uh, Merry Christmas, Merry Christmas. Nou, sommige omstanders raapten het geld en bracht het terug naar de bank, heel keurig. Huh? Ondertussen wandelde hij op zijn gemak naar een filiaal van Starbucks. Daar ging hij zitten. Ja. En hij bleek, het leek wel of hij gewoon aan het wachten was... tot de politie hem kwam uh, arresteren. Maar waar werd gearresteerd? Oh, die... Omdat hij uh, een ja. bak had overvallen. Ja, de lokale krant uh, die zegt ook dat er nog duizenden dollars vermist zijn. En er zijn geen aanwijzingen dat Oliver een wapen zou hebben gebruikt... bij de overval. Nou ja, met de kerst zit hij vast en hij wordt uh, komend jaar wordt hij voorgeleid. Ja. Maar uh, denk ik, van ja, wat heeft, he, heeft het voor hem voor nut gehad? Uh, niet, niet. Nee, nee. Dus maar er zijn, zijn wel een aantal mensen... die waarschijnlijk toch met een zootje dollars... Uh, er vandoor gegaan zijn. Die hadden ook zo van nou, hey, hey pak ik ja? pak er een paar uit de lucht die daar zo ik, ontwerpen. Ja, ik zou het ook gewoon terugbrengen hoor, denk ik. Denk je? Uh, nou, nou uh, ja. Ja, nee, ja, Als je nee. op straat ziet liggen, denk Tuurlijk je dat nou, het is Gek. voor niemand, denk je dan. Ja, hallo zeg. Nee. Ik bedoel, Junker drukt het gewoon waar je bij staat. hè? Ja, precies. Die denken mezelf, oh, uh, nou, we kopen die aandelen hier. Ik reageer wel even weer de computer. Oh, wat extra. Een miljoen, hoppakee. Wat een idee. Wat een chique idee. Wordt gewoon gecreëerd. Helemaal geen punt. Goed, Marcus, jij het laatste? Ja, hoe heet het? Tech-gigant uh, Huawei, die was de afgelopen jaren natuurlijk uh, aardig wat in het nieuws. En nu blijkt dat het bedrijf tientallen miljarden euro's van de Chinese overheid heeft gekregen. om de wereldwijde groei. bedoel ik. te ondersteunen. Ja. Bij elkaar zou het ongeveer om een bedrag gaan van 75 miljard dollar. Miljard. Dit allemaal om zoveel mogelijk wereldwijd te kunnen verspreiden. Ja, want dat geld blijft alleen maar in de bovenste regionen hangen. Dat gaat helemaal niet naar de gewone man. Dat is echt zo. zo... Nee, goed. Vertel, vertel verder. Ja. Ja. Nou ja, het, het idee is uh, uh, toch dat uh, ja, Huawei levert natuurlijk de telefoons goedkoper... maar ook uh, uh, dingen als de, uh, het 5G-netwerk, ja. uh, de apparatuur daarvoor... een stuk goedkoper dan uh, concurrenten als Nokia en dergelijke. Uh, ja, en ja, dat, dit bevestigt toch weer een beetje... of tenminste wakkert in ieder geval de argwaan uh, aan... dat uh, de Chinese overheid... Uh, hoe wij gebruikt om uh, ja. te bespioneren bij andere organisaties. Het schijnt iets in de wet te zijn dat de, de, de Chinese overheid altijd informatie mag opvragen bij bedrijven. En, Klopt. Uh, ja, en als ze echt dingen wel uitzoeken, dan kunnen ze dat vragen aan een bedrijf. En dat moeten ze dan doen. Dus ze kunnen ook via dat hun bedrijf, alle informatie vragen uit de, Nederland. De Chi Chinese uh, overheid is, uh, is ook uh, uh, uh, altijd de aandeelhouder van alle Chinese bedrijven. Ja. En je mag als. Uh, Buitenlander moet je een uh, Chinese zakenpartner hebben om een bedrijf in China te kunnen starten. Oké, okay. nou goed, tot zover dit uh, technische verhaal. En het volgende uur straks de geschiedenis die weer aan u wordt getoond.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 In uw kitchen. It's always father him when you call me. Different day, same story. Hanging up and they call me. I fucking hate it when you leave, Cause you got something that I need. And I'm not saying. Zie je allemaal fijne dagen en.